Gehouden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Angolese asielzoeker Mauro een studievisum aangeboden in plaats van een verblijfsvergunning. Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Met een studievisum zou Mauro voorlopig in Nederland kunnen blijven, zonder dat minister Leers de deur openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Morgen praat het Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro. De Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbos te trouwen. PVDA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... waren al tegen weigerambtenaren en nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig... om weigerambtenaren te ontslaan. Een bedrijf in Geldermassen wordt verdacht van internationale omkoping. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het geprobeerd... een medewerker van de Wereldbank en ambtenaren in Oost-Timor om te kopen was de bedoeling voor informatie te krijgen over overheidsopdracht in Oost-Timor. Zoem heeft onder meer invallen gedaan in Geldermansen. De medewerker van de Wereldbank is gearresteerd in Londen. Het Nederlands Hongbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd in Haarlem. Volgens de bond heeft Haarlem het beste huldigingsprogramma aangeboden. Het Nederlandse Hongbalteam schreef geschiedenis... door eerder deze maand wereldkampioen te worden. Hongbalgrootmacht Cuba werd in de Pulver strijd verslagen en in de finale. Er is weer vannacht vooral regen in het noorden. Overdag wisselen bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in Casa Luna. In ja, het vorige uur kregen we een rondleiding door het Amsterdamse filmpaleis Tuschinski... dat deze week in oude glans en glorie herstelt het 90-jarige bestaan viert. En wie weet zag u ooit wel uw eerste film in Tuschinski. En dan ben ik zo benieuwd welke film dat nou was. En wat maakte die eerste bioscoopfilm bij u los? Welke indruk maakte die film op u? En wat herinnert u zich überhaupt nog van die film? En uiteraard mag u ook bellen, u mag mailen of u mag twitteren... als u uw eerste film in een heel andere bioscoop zag door heel Nederland... Ook eh, buitenlandse bioscopen doen gewoon mee. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Ons mailadres is kazaluna.ncfv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Ingrid, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag Ingrid. Ik, uh, ja, zeg ik jij... kom net uit, uh, uit het feestgedruis. Jij komt net uit Tuschinski. Ja, Ja, zo is dat. Wat leuk, want vanavond was er alvast een avond voor alle medewerkers en oud-medewerkers... Ja. om de, de uh, festiviteiten in te leiden, als het ware. En vrijdag ja. is dan het grote verjaardagsgala. Wat gebeurt er allemaal uh, vanavond, Ingrid? En ja ik had de indruk dat, uh, dat het programma van vanavond dat was een, uh, een, een, een, een gala voorstelling in de grote zaal um, en dat bestond uit een voorstukje dat een stukje geschiedenis van Tuscinski en daarna een film uh, maar dat dat ook een beetje het programma zal zijn van uh, aanstaande vrijdag alleen ja um, ik, uh, ik werkte in de jaren negentig uh, bij Tuscinski. ja en um, wij werkten met uh, een stuk of twintig dertig mensen daar en en door de jaren heen hebben wij toch wel een hele hechte band met elkaar um, gevormd. Dus wij wilden helemaal geen film kijken. Jullie wilden dus praten? Ja! <laughs> ja, kan ik me ook wel weer voorstellen, ja. Ja, dus wij uh, zijn eigenlijk met z'n twintigen de zaal uitgeslopen. Nou, wat ondankbaar! <laughs> en waar zijn jullie naartoe gegaan? Ja, we zijn, we zijn wat rond gaan lopen, we zijn... We zijn gaan kijken in de keuken of de keuken er nog precies hetzelfde uitzag... Uh, waar wij altijd de afwas moesten doen en de kratjes moesten sorteren. Ja? We zijn naar de Moorse Kamer geweest. Ik weet niet of dat in het vorige uur uh, aan de orde is geweest. Nee, daar heb ik het uh, met Jochem Boslaar nou weer niet over gehad. Wat oh, is de nou, ja. Moorse Kamer? Ja, de Moorse Kamer, dat, uh, dat is een, een, een, een, een, een ruimte met een gordijntje. Ja. En, uh, en als je je terug zou willen trekken, uh, dan, dan zou dat in die Moorse Kamer prima kunnen. En dat gebeurt ook wel eens zo gebeurde, af en toe? Dat, dat gebeurde wel eens af en toe, ja. En dan ja. keken jullie als medewerkers stiekem uh, even langs dat gordijntje naar binnen... wie daar, uh, met wie uh, aan het zoenen uh, ja, ja, was, ja. bijvoorbeeld? Ja, nou ja, we waren studenten en het was... Uh, het was begin jaren 90 en we waren twintig. Eh, zo gaat het, hè? Zeg, en wat deed jij precies in uh, Tushinsky? Ik, uh, ik was een oefreuse. En ik bracht dus de mensen met een uh, zaklantaarn uh, naar hun plek. En uh, na, na een jaar ongeveer uh, stond ik voornamelijk achter het halbufet. Ja. En, uh, en dat is uh, ja, eigenlijk de grote buffet, uh, in uh, als je binnenkomt in Tuzinski. Maar wat een en leuke was, uh, baan. Ja, dat was echt een grote eer. Volgens mij heb ik nooit... Uh, maar nou, ik heb meer zo'n leuke baan gehad daarna. <laughs> zeg, en ik, het, ik kan me ook zo goed voorstellen... als je door zoveel schoonheid omgeven wordt... Hè, in ieder geval, wij duiden dat nu als schoonheid. Om vertelde dat er in de jaren twintig ook wel anders naar gekeken werd. Maar wij duiden het als schoonheid. Dat lijkt me zo inspirerend. Ja, uh, nou, wat ik... Wat ik... Uh... Voor mij ging er een wereld open, omdat uh, die collega's... Uh, ja, ik kwam uit, uh, uit Noord-Holland. Uh, die collega's, uh, dat waren allemaal mensen die bijvoorbeeld politicologie of filosofie... of weet ik veel wat allemaal studeerden. En we, we, um, we, we spraken dus ook heel veel over, uh, over de, de, de wat hogere zaken van het leven. En ik weet niet of... Uh, het kan heel goed zijn dat de, de, de manier waarop uh, Tuschinski is... Uh, vormgegeven dat, dat, dat daar een bijdrage toe heeft, heeft geleverd. Maar dat, ja. dat weet ik niet. Nee. Voor mij was het in ieder geval een absoluut een enorme openbaring. En dan in combinatie ook met de premièrefeesten. En, uh, en dan, dan stond je ook achter die bar. Ja, dat ja, stond ik ook achter, stonden we ook achter die bar. Wat is de en, mooiste en dan, première die je ooit hebt meegemaakt? Ja, ik kan me dat uh, op dit moment niet herinneren. Wat ik wel weet is dat ik uh, tijdens de Robin Hood première uh, verkleed als Robin Hood op het dak van de Riksbioscoop heb gestaan. En dat was uh, de bioscoop tegenover uh, de ja. en die, die hoorde toen ook bij het uh, MGM-concern. Uh, uh, en dat kan ik me heel goed herinneren. Dat vond ik wel heel grappig. Want hij uh, ja, had leren aan en dan op zo'n zo gebouw staan. En dan kwam het natuurlijk hooggeëerd uh, publiek. Ja, jullie werden echt overal ja. voor eer gezet daar, hè? Ik wil nog één ding van je weten, Ingrid. Wat is nou je favoriete plek daar in, uh, in Tuschinski? De Moorse Kamer of toch een andere plek? Um, eventjes denken. Ja, ik denk dat het toch uh, de VIP-room is. Ja, want daar, daar kwamen we net niet aan toe. Ja. Uh, Jochem vertelde inderdaad dat er een VIP-room is. Die is ja. achter het podium. De koningin gaat er ook naartoe als zij uh, op bezoek is in Tuschinski. Wat is dat nou precies, die VIP-room? Ja, het is een, uh, echt een, een, schuil, een schuilkamer eigenlijk. Hè? Dus he helemaal achter, achter, verscholen. Een beetje jaren... Uh, jaren dertig... stijl, houten... Uh, houten planken op de vloer, herinner ik me. Ja. Uh, het, het doet een beetje aan als een... Uh, een sociëteit van bijvoorbeeld een uh, chique roeivereniging. Um, en het is een plek ja, waar, waar, waar die alleen gebruikt wordt bij hele, hele speciale gelegenheden. En hoeveel mensen kunnen erin? Ik uh, denk of 50, 60. En daar bediende je ook wel? Ja, daar heb ik wel, ja, daar heb ik wel eens uh, achter de bar ook. gedaan. Uh, dus heb je, heb ja. je de majesteit wel eens uh, een drankje gegeven, <laughs> Ingrid? Nee, helaas. Oh, wat jammer. <laughs> Dat was toch dat... wat de hoogte van je carrière geweest, hè? Ja, ja, nou ja, goed. Het blijft natuurlijk altijd wat om, uh, om uh, over te dromen. Ja, dat is ja. waar. De ja. mooiste baan die je ooit gehad hebt in Tuschinski. En vanavond heb je met al je collega's herinneringen opgehaald. En het was weer als van ouds, begrijp ik. Ja, en wat ik er ook nog even bij wil zeggen... is dat, uh, dat er ook echt liefdesrelaties zijn ontstaan. En ook Tuschinski-baby's. Echt waar? En, ja, en dan heb ik het niet over één of twee baby's. Maar als ik het... Ja, ik weet natuurlijk niet van de, van de mensen die ik niet ken, maar ik kan zo tien tot twaalf Tuschinski baby's uh, te tellen. Geweldig, ja. liefdevolle werking. je <laughs> dankjewel dat je wilde bellen. Vers uit het personeelsfeest voor 90 jaar ja. Tuschinski. En uh, ik hoop dat, dat, dat je nog lang uh, met zoveel enthousiasme over dat theater kan, kan spreken. Dankjewel. Ja, jullie ook. En tot een andere keer. Goeiedag. Ja. Dag, Eergit uh, was dat. U kunt nog steeds bellen als u herinneringen hebt. Ook aan Tuschinski natuurlijk hoor. Maar ook aan uw uh, eerste film die u ooit zag. En de herinneringen die uh, dan boven komen... als u denkt aan die allereerste film. U kunt bellen met 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Zo krijg ik bijvoorbeeld een mailtje van Yvonne. En Yvonne schrijft, ja, mijn eerste film... die heb ik inderdaad in Tuschinski gezien. Ik was een jaar of vier... Vier, denk ik. En ik ging met mijn ouders en mijn zusje een uh, dagje naar Amsterdam. En toen gingen we in Tuschinski naar Bambi kijken. En mijn zusje die kon niet meer ophouden met huilen toen ze uh, Bambi zag. En dat vond ik zo zielig, maar ja, ik begreep het gelijk nog niet goed genoeg, want ik moest helemaal niet huilen. Maar ik herinner me nog wel heel goed uh, wat, er, wat er dus gebeurde toen mijn zusje daar uh, zo moest huilen bij Bambi, schrijft Yvonne. Zij was bij Bambi in Tuschinski, de eerste film die zij zag. En uh, ja, ik ben zo benieuwd wat nou uw eerste film was 0800-1121, Oh, hier ja, heb ik op Twitter ook nog een, een tweet van Christa Jonkergauw. En die zag ook Bambi als eerste film. Met mijn oma schrijft ze in Asta. Ik was vijf of zes en ik moest huilen. Ik heb die film nooit gezien, maar daar moest je kennelijk heel erg bij huilen. Zo zielig, schrijft Christa Jonkergauw. U kunt bellen op 1121 Twitter. Ik kan dus ook met hashtag Kazaluna. En uw meld is welkom op kazaluna.ncf.nl. Kazaluna Mevrouw Fischer, goeienacht. Ja. Ik behoor tot de generatie die Tuscinski hebben gezien ontstaan. Echt waar? En ik, en ik ben er in 19. Ik denk 1929 voor het eerst in geweest. In 1990? En ik heb de eerste geluidsfilmen gezien. En Dolores Del Rio. En de Broadway-melodie die ik nog kan zingen. Echt waar? K kunt u eens dus een ja, stukje ja, laten ik... horen van de Broadway-melodie? En ik ken La van want de mensen die daar optraden nadat Hitler aan de macht was gekomen, daar waren dus en Dora Palsen en Nelson en Nelson en andere bijen. Die heb ik dus ontmoet. Wat een voorrecht om dat allemaal nog uh, meegemaakt te hebben, mevrouw Echt? Fischer. Ja en, ja, ja. en en weet u nog wat de eerste film was die u eerder zag in Tuschinski? Was dat nog een stomme film? Nee, dat was al een. Dat was met het, or het orkest van Max Tak. Wacht eventjes. Dat was 1929. En de eerste, ik geloof dat toen het orkest al meespeelde... ik dacht dat het Broadway Melodie was in 1929. Ja, en nu zei, dat kan ik nog meezingen? Ja, natuurlijk. Mag ik het een klein stukje horen van nu? <laughs> Come along and listen to the melody of Broadway. The Heidi High and Ballyhoo. Dat, is, dat kan ik meezingen, ja. Ja, dat is inderdaad, hele bekende, hele bekende muziek. En, en wat maakte het nou zo mooi? Want hoe oud was u toen u uh, toen daar in die zaal zat? U was veertien. Ja, en... ik was van 1915. En wat maakte Tushinsky nou zo bijzonder, mevrouw Fischer? Omdat het volledig anders was dan alle andere bioscopen. Mm -hmm. Ook dat het gewoon een, dat was een belevenis. Dat was niet een, een filmpje pakken, dat was een belevenis. En oh. dat was dus... En ze hadden bovendien... En dan in de herfst kon je dus... Moest je in de rij gaan staan. Moest je wel voor de rij gaan staan. Maar je kon drie... Je kon goedkope kaarten krijgen. En dan zat je boven. Helemaal boven op de galerij. En dan zag je... En dat was een belevenis. Dat was iets... Dat, dat, dat, is in je, dat ging in je genen, zeg ik maar. Ja, ja, en dat was dus veel meer dan die film alleen. Het was ook het, het, het, het, het was dat het mooie was... gebouw. Het was het orkest. Het, het was het orgel. En je, je spaarde ervoor. Je, kocht, je kreeg drie plaatsen. Die kostte toen een gulden per stuk. En je spaarde, want dan kon je ook nog een Norico -ijs chocolade kopen. Wat was dat? Dat, was, dat waren schattige meisjes of reuzes. Die kwamen dan in de pauzes met bakjes. En dat was ijs, dus een ijsstaaf ontwikkeld door chocola. En dat was van Norico -ijs chocolade. En die kwamen allemaal tegelijk... De zaal in en ook boven op de galerijen. En dan kocht je dat ijsje en dat was het feest, dan was het compleet. Ja, dan was het feest compleet. En, en u bent ook in, in, in dat theatertje geweest, hè? La Gaieté, waar ja, het in de de vorige Gete. uur ook over ging. Oh, de Dora Paulsen, de skatansauber van die ouders een keiner kan zich zijn waar. Dat kan ik allemaal zingen, meneer. Maar dat, dat heb je met de oude mensen. Die weten een heleboel hoor. Ja, dat merk ik. En, en wat, een, wat een bijzondere herinnering. En heeft u bijvoorbeeld ook Louis David zien optreden daar? Ja, ja. Dat, dat, zou, dat vind ik nou. Dat ja. meen ik echt. Ik, ik ben in de vijftig net. En ik had dat zo graag willen zien ooit. Louis David, Heintje David. Hoe was dat om Louis David te, te Het was zien een klein spelen? Stil, een klein, stil, wat melancholiek mannetje. Die het vermogen had in een gewoon pakkie. En die het vermogen had met zijn tekst en zijn dictie. Om, nou ja, om duizend mensen te betoveren. Wat een voorrecht om die man gezien te hebben. En ha Heintje Davids heeft u dan ook gezien natuurlijk. Ja, ja. En die zong. En wij zongen dat. En dat was iets dat, dat, dat ging je meteen lezen, Dat wil je weten. Ja, ja. Dat wil je weten. En dat is dus, ik zie, ik zie ze nog, dus naar de bollen en alle dingen. En, maar ik heb Tuschinski dus meegemaakt in zijn, toen hij het gebouwd werd, in zijn glorie en ook in zijn verschrikkingen tijd. En, toen de, en daarna, en nu kom ik er niet meer, want mijn ogen zijn aan de knoppen, dus ik ben al wat, ben al wat ouder, dus dat... Ja, nu, nu komt maar er weer zo. Altijd. En ik vind het fantastisch dat ze de tapijten weer gaan doen. Dat was ook gewoon in de twintig jaren, eh, twintig en dertig jaren, eind twintig, was het Tuchinsky-stijl in, in kleding en stoffen. Zo heette dat echt? Dat heette Tuchinsky-stijl. Dus het was een Laren, heel het in de bioscoop. Laren droeg dat. Laren is dus nu iets heel anders, maar ik woonde toen als kind in Leiden met de kunstenaars en de ja? humanitaire school. En natuurlijk droegen we probeerden onze ouders op te lappen... in Tuschinsky stijl op de goest, op de maandagse lapjes, maar ik in Hilversum op de goest, op de kop te tikken. Ja, want je wilde eruit zien in de stijl dat die Tuschinski geïntroduceerd van. had. Nou ja, dat was de tijd van Tuschinsky stijl en dan met mooie kralenkettingen om en zo... Mijn moeder droeg dat ook, ja, natuurlijk. Ja. Zeg maar mevrouw... dat, was, ja? Ja, dat was een, een, culturele, een culturele gebeurtenis... Ja. het ontstaan van Tuschinski. Mevrouw Fischer, u zei, u heeft Tuschinski ook meegemaakt... Uh, gedurende de oorlog. Uh... Nee, nou ja, toen ging het theater onder de knoppen. De Duitsers noemden het Tifoli. Ja. En toen ging het... Toen ging, maar ook, de, ik, ik heb later bij een andere... met een andere maatschappij... die had de Roxy en de Corso en de Chinoa Royal die, gingen dus, die werden dus door de Duitsers uh, het, geariseerd. Mm. En, uh, die mensen werden uh, verdommenis ingejaagd. Nou, hoe was dat voor u om dat geliefde theater ja, eigenlijk, meneer, te zien verdwijnen als in, in vijandige handen? Je, meneer, dat kan je niet beschrijven. Als je zo oud bent als ik, en ik doe dat. Ik heb dat ook voor een deel geprobeerd met andere vrienden en boekersen. Wij, dat zijn de, wij zijn de, over, de overlevende. Dat wil zeggen, wat uh, moet je beschrijven? Dat onder je ogen je wereld naar de verdommenis gaat. Het is toch een hele simp... Dat kun je niet beschrijven. Nee, nee. Dat kun je niet beschrijven. Toen, dat toen... Is het, nee, dat is het dat die van een oudere generatie. Die heeft het wel allemaal gezien. Ja, en, en, het, en toen, ja, ja. toen u na de oorlog weer een keer terugging, hè, Tuschinski... kon u toen nog nou, zo onbevangen genieten van nee, dat theater als, nee, nee, als, nee, als voor nee, de oorlog? Nee, nee, nee, nee, nee. U ging, natuurlijk, ging je weer naar, u, natuurlijk ging je ook naar het, Tuschinski. Ik nam mijn kinderen mee naartoe. We hebben de, hoe heet het, uh, uh, E.T. nog gezien. oh ja. <laughs> ja. En toen zat mijn dochtertje natuurlijk ook te snikken. Home, ja. home, uh -huh. en zo. Dus dat deed je... En, voor de kinderen was het nou, geweldig. Maar toen was er geen variété meer. Het was een geweldig orgel. En, en, maar het was... Eh, nou ja, maar het was, het was een andere... Het was nog altijd een prachtig theater. Maar het was een andere bioscoop. Ja, en uw Tuschinski is het Tuschinski van de jaren 20 en 30. Ja. Ik eh, vond het een voorrecht dat u eh, ons wilde laten delen in ja, uw het herinneringen. Was beetje, het was een beetje moeilijk om er doorheen te komen. Maar ik zal als daar een rondleiding is, is dat voor het gewone publiek? Dat ja, gaat... gewoon voor mensen zoals uh, oh, u en ik, je, mevrouw Fischer. Ik nou, dan moet u dat zeker doen. En, en wij hadden net uh, natuurlijk portier Frits hier te gast. En dat is zo'n leuke man. Hij kan er zo mooi over vertellen. Ik denk dat u een geweldige middag gezond hebben. Ja, dat is goed. Dat is, succes voor de rest. Mevrouw Fischer, dank u wel voor het bellen. Dank u wel. Dag. En een goede nacht nog. Dag. Dag, mevrouw Fischer. Dat is mooi, dat soort verhalen mevrouw Fischer, die in 1929 haar eerste film zag in uh, Tuschinski. Ja, daar kan ik natuurlijk niet aan tippen. Want uh, de allereerste film die ik ooit zag... nou, dat moet zo uh, uh, jaren 60 geweest zijn. Dat was Mary Poppins. Met Julie Andrews als de kinderjuffrouw... die door de lucht vloog aan een parapluutje. En ik was echt op verliefd op Mary Poppins. Sterker nog, ik wilde steeds maar weer opnieuw naar die film. Samen met mijn moeder zag ik die film drie keer. En dan steeds in Bioscoop Scala in, uh, in Utrecht. Dat weet ik ook nog heel goed. En wat wel leuk was... een paar jaar geleden vroeg ik door aan mijn moeder of zij die Mary Poppins toen ook zo leuk vond. Want ze ging steeds maar enthousiast mee met mij naar die bioscoop. Nou, nee dus. Ze vond die Mary Poppins, ik citeer, maar een bedweterige kinderjuffrouw. Maar kennelijk genoot ze wel mijn kinderlijk enthousiasme. Ik vond het een geweldige film. En dit liedje komt uit, jawel, Mary Poppins. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap. The job's a game. And every task you undertake Becomes a piece of cake A lark, a spree It's very clear to see That a spoonful of sugar Helps the medicine go down The medicine go down Medicine go down Just a spoonful of sugar Helps the medicine go down In a most delightful a robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig though quite intent in his pursuit he has a merry tune to toot he knows a song will move the job along for a spoonful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 flowers to the comb, never tired of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence, and hence, they Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Andrews als Mary Poppins. Mijn eerste film nou Zo leuk is, ik deed vanmiddag ook een oproepje op mijn Facebookpagina om te reageren vanavond. En daar krijg ik een reactie van Jet Weigam-Timmer en zij schrijft de eerste film die ik me kan herinneren is jawel, Mary Poppins. Daar nam mijn moeder mij mee naartoe na een nogal vervelend tandartsbezoek. En ik ben nog steeds dol op die film. Ik ben dus niet de enige die goede herinneringen heeft aan Mary Poppins. U kunt bellen met herinneringen aan uw eerste film 0801 1, 2, 1. U kunt ook mailen naar kazaluna.ncrv.nl. En uw Twitter, of uw tweet liever gezegd, is welkom op hashtag Kazaluna. Pascal, goedenacht. Ja, goedenavond. Pascal, wat was de eerste film die jij ooit zag? Nou, die ik nou in Tuschinski herinnering is Suske de Rat. Siske de Dat moet in de jaren 50 geweest zijn. En, en wat vond je van Siske de Rat daar in Tuschinski? Ja, prachtig. Ja, nou, ik vond het bioscoop geweldig, maar dat was ook omdat mijn moeder, die van 1910 was, al zei van, dat is de mooiste bioscoop die er is, dus je moet heel goed kijken naar alle mooie lampen en alles en alles en alles. Nou, ik vind het nog steeds de mooiste bioscoop. Ja, en wat maakt de bioscoop voor jou zo denken? mooi? Oh, het interieur. Het ja. interieur. Ja. En, uh, nou ja, ik ben dan natuurlijk echt... Uh, ik ben vanaf heel jong altijd naartoe gegaan. Ik ben nu 69, dus... Uh... En ik was er maandagmiddag nog. Wat heb je maandagmiddag gezien? Into the March, met George Clooney. En wat voor film is dat? Uh, nou, een politieke thriller over verkiezingen van de gouverneur... Uh, naar de reis en president van de United States. Mooie film? Spannende film? Ja, ik vond hem heel spannend, ja, ja, ja. Heel, heel goed. Maar ga je ja, nog steeds ik, ook wel voor het mooie interieur naar, naar Tuschinski? Ja, of ga je nu ja, immers ja, voor ik de vind film? Het nee, nee, ik vind, nou, nee, beide. Ik zit liefst in de grote zaal. Ja, dat vind ik ook altijd. Het als ik zit altijd uh... op een rij 5 in het midden. Vooraan. Oh, en waarom juist daar dan? Ja, vooraan in het, in het, in het doek. Ja, daar wil je zitten. Ja, dat ja. vind ik. Ja, ik, vind het ja. altijd, ik ga niet zo heel vaak naar Tuschinski, moet ik eerlijk zeggen. Ik woon nog niet in Amsterdam. Maar als ik er naartoe ga en dan blijkt die filameneze... in zo'n moderne zaaltje te draaien, dan baal ik toch. Ja, maar, ja, nee, maar het heeft ook het grootste doek. Dat vind ik ook heer. En mooi geluid. Ja, ja, ja. ja, had, Siske ja, ja. In tijd hm? had Siske de Rat uh, eertijds ook nou. al mooi geluid? Had Siske de Rat in ook al zo'n mooi geluid? Nee, maar had je wel het Hemondorgel. En je had ook vaak uh, een soort circusje. Ja, oh daarbij wordt, nog? Ja, ja, ja. Dus in Hoe de jaren was? 50 ja. ook nog? Ja. ja. En woon je ja. dan zo dichtbij toe, Sjinske, dat je daar zo vaak naartoe gaat? Ja, ik woonde bij de Harlemstraat En ja, nu wel. ik woon in Amsterdam, dus ja. ik ga daar altijd naartoe. Dan kun je er ook makkelijk naartoe, ja, precies. Ja. En ik ben toevallig, ik, ga, ik heb vier kleinzoons hier. Nou, jullie ben ik ook grootgebracht met de films. Ja? Daar ga ik ook. Ik ben deze week met z'n naar de drie musketeers geweest. Ja. Vanwege de vakantie. En ik ben laatst twee keer geweest, naar dezelfde film, naar Pina. Dat is een film van Pina Bous, de dansen. Daar heb ik hele ah. goede dingen over gehoord. Er zat een prachtig. film over die, die, die, die, die choreografe Pina Boussen. Ja, prachtig, prachtig. Dus uh, ik had hem gezien en toen zei ik tegen mijn man... nou, die gaat nooit meer. Ik dus zei, dit moet je zien, dat zie je nooit meer. En ging je dat mee? is met zo'n uh, brilletje, hè? Moet je even voor zo'n 3D-brilletje. En dat dan geniet je in 3D? Ja, dan zie je het ruimtelijk. En, ja. en was je man blij dat hij meeging? Ja, hij ging mee. Ja, en een me vriendin mooi? heb ik zelfs opgebeld. Die moest ook mee. Ja. Oh, dus je, je, je neemt toch allerlei mensen mee... om uh, de schoonheid van de film... Ja, ook de schoonheid maar, van ja, Tuschinski ja, te nee, delen. Ik ga, ik, ja, ja, maar ik ga meestal alleen, hoor. Ja. En ik ga meestal in de middag. dus dat is, Ik vind het heerlijk. En je voelt je er ook en thuis. eigenlijk ben ik begonnen... Aan, dus eh, uh, jaren geleden. Net, maar ik heb dus een abonnement Ja. Maar ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik ziek was geweest. En ik heb altijd pijn. En de film vergeet mij de pijn. Wat mooi. En, uh, dat, ik zei nou, ik kan geen boek lezen, want dat, uh, dat is een beetje te moeilijk. Maar ik kan wel een boek zien. Ja. In de bioscoop. En als je daar in Tuschinski zit, liefst op rij vijf... Dan verdwaal ik in de film. Dan verdwaal je in de film en dan voel je ja. niks meer dat. is mooi zeg. Pascal, Goed, ik hoop dat je nog heel lang naar Tuschinski mag blijven gaan. Ja, dat zit er iedere week. Dankjewel Zeker. voor het bellen. En tot okay. de andere keer. Dag Pascal, ja. goeienacht. Dag. Dag. Van Pascal naar Flynn. Goeienacht Flynn. Ja, nacht. Flynn, Hallo. ben jij ook zo'n Tuschinski liefhebster? Oh, absoluut. Met vlag en steekt hij uit op mijn top 5 van de Amsterdamse filmtheaters. En wat maakt Tuschinski voor jou zo mooi? Omdat ik altijd het gevoel heb dat ik een avondjurk wil aandoen als ik daar naartoe ga. <laughs> ja, prachtig. Dat drijkt het gebouw wel een beetje af inderdaad. Ja, hè? zo feestelijk, ja. En ik, ik hou natuurlijk... Ik, ik, nou ja, natuurlijk. Ik, ik ben een liefhebber van dat uh, Art Deco en Art Nouveau. Mm -hmm. En Toschinski verenigt die twee een beetje. Ja. En dan is de service natuurlijk heel erg mooi... En de sfeer is gewoon, je, je betreedt een theater. Je gaat niet zomaar naar de film, je betreedt een theater. Ja, en dat en doe jij het liefst is... in de avondjurken. Ja, dat is echt een, een absoluut, uh, uh, dat is een highlight. Zeg dan, Flynn, weet je ook nog wat de eerste film is... die je ooit gezien hebt in Tuschinski? Ja, dat weet ik nog wel. Uh, dat was in een tijd dat ik nog niet zo goed Nederlands sprak... Ja. En ook mijn Engels niet zo heel erg goed was. Dus ik zat een beetje tussen twee stoelen. Maar ik werd geholpen door de regisseur. En dat is sindsdien ook mijn favoriet. Namelijk Bernardo Bertolucci. Mm -hmm. En met de film La Luna. Wat voor film is dat? Uh, dat is een film die begint uh, in Saint-Tropez. Um, uh, Jill Clayburg uh, uh, speelt een, een, een moeder die... Opera zijn is en weduwe wordt doordat haar man een hartaanval krijgt. En zij verhuist dus van Amerika naar Italië en ze neemt haar zoontje mee. En de zoon is wel een tiener aan het worden en die heeft allerlei problemen, ook met drugs en zo. En het is een heel ingewikkeld familieverhaal, maar de regisseur weet het te vertellen op een manier dat je eigenlijk de taal bijna niet nodig hebt. Dus ik hoefde niet te lezen... en ik hoefde ook niet alles te verstaan... om toch de film heel erg goed te begrijpen. En het grote doek en de sfeer... en, en überhaupt de film... en Bernardo Bertolucci... ik weet niet... films van hem zijn... Uh, uh, Novecento bijvoorbeeld... Mm -hmm. of uh, The Last Emperor... dat soort, de, hij, hij maakt hele grote dingen meestal... Ja. maar dit, dit was een vrij kleine film... En dat was de eerste die ik in Tushinsky heb gezien. En ik kwam eruit en ik was helemaal betoverd. En sindsdien ga je nog steeds graag naar Tushinsky? Ja, absoluut. En, uh, ja. Ik, ik heb uh, nummer twee en drie en vier en vijf ook op mijn lijstje zitten. Maar uh, Tuschinski is nummer één. Flin, ik sta heel he erg he hoog bovenaan. Vlin, dank je wel uh, voor je reactie en voor je, uh, je woorden over Tuschinski. Waar jij het liefst in een avondjurk naartoe gaat. Vlin, dank je wel. <laughs> okay. Tot een andere very keer. Graag gedaan. Dag. Dank je wel. In je avondjurk Ja, Ik kan me er iets bij voorstellen. Het, het is een bioscoop die ook een beetje respect afdwingt. Hè, wat dat betreft. Even een paar tweets. Deze is van Polaroid Notes. Uh, hij schrijft. Ik schaam me rot. Maar mijn eerste film was. Ik ben Hugh Meloen. Van André van Duin. Nou, dat was toch best leuk toen. Uh, en dan een uh, tweet van Michael uh, Bader. Mijn eerste film was E.T. van Stephen King. Stiekem gekeken als vierjarige. Nu 21 jaar later. Echt een klassieker. En ook op uh, Facebook. Kreeg ik nog wat meer uh, reacties. Frank Mol, bijvoorbeeld, die schrijft. Mijn bioscoopbezoek uh, is in dit leven schaars. De eerste film uh, die ik zag was alweer Bambi. Daar ging het met open naartoe. En daarna volgde uh, Grease, drie keer. The Day After, The Full Monty, The Flintstones en Mamma Mia. En dan een reactie op Facebook van Jan Rot. Jan Rot die ging als eerste naar de reis rond de wereld in 80 dagen met David Niffen. En hij schrijft erbij dat gebeurde in een Indonesische bioscoop. Bij een stilstaande trein midden op de prairie ging het licht aan... en verliet iedereen tevreden, de bios. Ik zie nog de ingehouden woede van mijn vader toen de beheerder uitlegde... dat de tweede helft van de spoelen in een andere stad werd vertoond. De eerste film van Jan Rot in die Indonesische bioscoop. U kunt reageren door te bellen 0800... 1121 als het gaat over uw eerste film of uw ervaringen met Tuschinski... want veel mensen houden van dat theater, dat is duidelijk. 0800 1121. mailen kan naar kazaluna.ncfh.nl en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Marleen, goeienacht. Hallo. Dag Marleen. <laughs> Dag. Dat klinkt wakker. <laughs> ja, ik heb altijd avonddiensten gedraaid in de verpleging. Vandaar ik ben een nachtbraker geworden. Kijk eens aan. Zeg Marleen, een nachtbraker en ook een filmliefhebber? Ja, nou zeker. Ik, ik begin eigenlijk met een vraag. Dat was toen ook met een orgel en uh, een variété. Ja. mijn vraag was: was dat Pierre Palla? Dat weet ik niet. Nee. Hè? Misschien dat Jochem nog luistert. dan moet hij ons even bellen. Oh. Jochem Boslaar, 0801121. Jochem, mocht je nog luisteren, uh, was het Pierre Palla? Dat was een organist, begrijp ik maar alleen. Ja, ja hoor. Oké, okay, ja, ik zou het je niet kunnen vertellen. Nee, nee, geef niet aan. Het spijt me, het spijt me. Nee, nee, nee. En uh, dat was toen ook met de gouden beelden. Waar stel mannen helemaal in het goud geverfd? En oh, schitterend, schitterend. Uh, verder, ik wilde met mijn moeder toen ik 18 jaar was naar de film. Plan de zulei. Alleen de zon was getuigen, meen ik. Ja. Maar ik mocht er niet in, want hij vond me geen 18 jaar. Nou, heb ik toch mijn paspoort opgehaald. En, <laughs> <laughs> en toen ja. ben ik toch binnengekomen? Ja, zeker. Want ik was 18 natuurlijk. En wat was plan de Soleil voor film? Uh, met Alain Delon. Oh, En hij had ja. moord gepleegd, maar dat verdoezelde hij... met zijn gemene rotkoppie. <laughs> maar uh, het lijk bleef uh, aan, aan de boot uh, hangen onder water... en toen kwam het toch uit. En herinner ik me. Mijn eerste film, toen ik uh, drie was, na de oorlog... Ja. Dat vind ik met mijn broer. Het was een potkacheltje met een pannetje. En, en die melk, of die pap, die kookte steeds over. Ik vond het verschrikkelijk eng. Dat, Dat was, gebeurde was, in die was. film? Ja, ja, ja. Je weet ja. nu geen idee meer, maar alleen wat voor film dat was. Nou, doodeng. Ja, doodeng, ja, ja. De ja. hè? Ja. En uh, mijn moeder, die kwam een keer brommerig thuis. Die was naar Tuschinski geweest. En die had moele Rouge gezien, maar ze zat zijbalkon. Toen zei ze: Oh, vreselijk. Ik werd helemaal naar. Want die benen leken wel vijf meter lang. Nou ja, dit verzin ik even, want ik weet niet hoeveel meter ze zijn, natuurlijk. Nee. Maar ze werd helemaal naar ervan. Een <lacht> zijbalkon, hè? En als ik ging zitten, was het frontloge. Ja. Het waren van die cabines. En ik meen ook met die asbakjes nog. Oh, maar het was wel een eerste rang dan, hè? Uh, nou, dat, ik vond het... Uh, ja, als je het doet, uh, ik vond het goed. En ik heb ook een tijdje gelogeerd in Zandvoort. Uh, ja. En die mensen die woonden naast de bioscoop... Ja. En als ik mijn oor tegen de muur legde van het toilet, hoorde ik de stemmen van uh, de film. Maar toen ging ik erin en toen zag ik een film met Esther Williams... Die volgens mij drie, ja, um, drie jaar moet mij horen, drie uur onder water bleef en met keurig haar weer bovenkwam. Dat, <laughs> de weer. dat kan alleen in de film, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En Royal <laughs> Oh, Heerlijk vond ik dat. Nog steeds <laughs> groot filmfan. Ga je nog steeds wel eens naar de film, Marleen. Ja, en nou, af ja? en toe ga ik naar uh, de movies, dat is een beetje, een beetje klein Terschinski-achtig. Ook in Amsterdam. Ook in Amsterdam. En wat ja, is de laatste film Eik. die je gezien hebt? Oeh. Oeh. dat was in. Oeh. Dat was een Spaanse film. De Artemisie, meen ik. Die man. Maar je weet niet meer hoe die heet. Ik weet het heet. niet helemaal zeker hoor, want ik heb vele films gezien. Nou, een echte filmliefhebber. En bij voorkeur ja. ook uh, ging je films kijken in Tushinsky zo en te ook horen. Met en Bambi, oh vreselijk. Oh, niks, die, die, niks. Ja, die Bambi, dat, dat, dat, dat ja. heb ik nooit gezien. Maar iedereen moet daar huilen. Moest jij daar ook huilen? Ja, nou, ik denk het wel. Want, oh, die, die, die, die bosbranden en dat zijn moeder doodgeschoten werd. is toch verschrikkelijk? Ik vond het erger dan als dood, mensen doodgeschoten werden. <lacht> ja, maar daar was je ook kind voor, ja. hè? Ja, en een gegeven moment vroeg ik zakgeld aan mijn vader. Dat kreeg ik dan altijd. Ging ik naar de film... Uh, de het was een bioscoop met Eddie Constantin. Ik vond er niks samen. Roy Orbison zong een liedje. Dat vond ik het mooiste. Ja. Jaren later, toen ik uh, boven de 18 was, zat ik in een cafeetje. En toen zat ik naast een hele lelijke man. Eddie Constantine was dat. Zo. Dus toen ontmoette je die acteur ook nog eens. Nou, een, een, een rijke filmgeschiedenis heb jij ja, weten oh, te bouwen in je leven, Marleen. Dank je, dank ja. je wel uh, dat je die ja, geschiedenis met ons dag. wilde delen. Tot een andere keer. Dag. Heerlijk, Casaluna Dag. Dank je wel. Dag, Marleen. Echt lekker zulke wakkere mensen om, uh, om half twee s'nachts. Ja, daarnet hoorden we dat mevrouw uh, Fischer uh, in 1929... al naar de bioscoop ging, hè, naar Tuschinski ging. En dan weet ik haast wel zeker dat, dat, dat ze ook in de, in de bioscoop... De Jantjes heeft gezien, de tweede filmversie van De Jantjes. De eerste filmversie was een stomme versie, een stomme film. In 1933 was het een geluidsfilm. En in die film zongen Henriette Davids, haar naam, viel al... en Sylvain Poons, deze klassieker. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw Je nagels zijn voortdurend in de rouw Toch zou ik jou niet willen ruilen Omdat ik zoveel van jou hou Al ben je ook een beetje vreemd van ras Toch ben ik danig met jou in mijn svas ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hoor. Wat verdriet, mooi ben je niet, oh. vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen plaat, schoonheid vergaat. Maar weet, de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al draag je ook geen kleren van satijn. En doe je niet mee aan de slanke lijn. Ik wil je voor geen ander ruilen. Omdat ik zoveel van je hou. Al zijn je haren niet gepermanent. Nee, nee. En is het gebruik van zeep je onbekend Toch zou ik jou niet willen ruilen Voor zo'n magere modeprent Al heb je een ongeschoren apensnoet Waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet Toch zou ik jou nooit willen ruilen omdat ik zoveel van je hou Lief en leed, eer het weet We samen deelden de wijk. Het lief overal, dat was voor jou Maar al het leed, dat liet je mij Daar moet je maar aan wennen Maar al liet jij me dikwijls in de kou als sloeg je mij ook heel vaak rond en blauw... Toch kan slechts een heen ons scheiden... Omdat ik zoveel van je hou. Henriette Davidsen, Sylvain Poens uit de Jantjes... Omdat ik zoveel van je hou. Laten natuurlijk ook nog opgenomen door Willy en Willeke Alberti. Uw eerste film, of misschien wel uw eerste film met Tushinsky, want het is een bioscoop die veel verhalen losmaakt. Dat is wel duidelijk vannacht hier in uh, Casa Luna. U kunt bellen 0800 1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna@ntrw.nl, hoewel we wel wat moeilijkheden met de mail hebben op dit moment. Dat zeg ik eerlijk bij. En u kunt ook een uh, uh, tweet sturen naar hashtag Casa Luna. Richard, goedenavond. Goedenacht. Richard. Uh, wat is de eerste film die jij ooit zag in uh, Tschintschi? Na de eerste. Na de eerste ik denk dat ik voor de eerste keer in mijn leven naar de bioscoop in de Cineac. recht ja. tegenover Tuschinski. Ja. En de oudste film in Tuschinski die ik me herinneren kan. Dat de, ik denk dat is volgens mij uh, uh, Hitchcock, uh, de man die te veel wist. Dat was in 1955, zo'n beetje, denk ik. Hè? En hoe ervaarde jij je, je eerste Hitchcock? Dat dan ook nog uh, de eerste keer was dat je in Tuscinski kwam? Ja, zover ja, ik me herinner kan. Misschien was ik er daarvoor wel eens geweest. maar dat, dat weet ik niet meer precies, welke film dat geweest is dan. Nee, en dan, en dan gingen we, zaten we altijd, uh, en later natuurlijk heel vaak naar de dingen. En ja, met je ouders mee, dan zat je Royal Loge of Loge. En, ja. dan, en dan, als je zelf moest betalen, zat je boven frontbalkon, hè, dat was helemaal bovenin, voor 60 cent. Ja. En... Uh, ja, dan had je beneden had je natuurlijk die stallers en die zijstallers. En ik kan me nog herinneren een gegeven een moment. Toen was ik daar, ik denk dat ik een jaar of 15, 16, was, dus was dus bijna echt weer eind vijftiger jaren geweest. Hè? En toen, uh, toen was ik daar met een vriend. En uh, toen was ik, er was smiddags altijd toneelen of smiddags tussen de voorstelling door. Dus ja. eerst, eerst het nieuws en dan toneelen, dan de film. Het oorlog, oorlog, oorlog. Het orgel heb ik trouwens nooit horen bespelen daar zo. Nee, dat kan dus deed. vanaf nu weer hè? Ja, vanaf nu, maar dat was dat was toen, in, in, in, in die periode moest het nog gerestaureerd worden. Dat was nog helemaal niet gebeurd. En jullie hadden dat de verkeerpalla, maar dat die speelde volgens mij in in City. Want in de city had je wel een orgel wat, uh, wat functioneerde. Okay, okay. en, en, uh, en in cinema, oh, al ja, natuurlijk ook. Ja. Maar goed, er was een pauze en was er was er dan een voorstelling van wat uh, jongleurs of zo. En die man die gooide een balletje in de lucht. En dan mocht je dat uh, teruggooien. En dan ging hij dat op een stokje op zijn mond. En ik zat met die vriend van mij naast, uh, uh, helemaal vooraan, dus op, opzij. Ja. Dus op uh, die eerste, eerste balkon. En. Dus hij. Die pikt een balletje op en die grote het keihard naar ja. Die verslikt zich in dat stok. Ah. <laughs> en toen? Ik slag natuurlijk. Maar heeft die man dat wel uh, overleefd? Hij heeft het overleefd, ja. Verslikken in de stok. Dus jullie zaten een beetje, een beetje uh, de, de act van de dag te versteren. Uh, nou nee, dat was toch humor? <laughs> ja, dat was humor. Dacht die man daar ook zo over, Richard? dat ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, weet ik niet. Ik weet het niet. In ieder geval, ja, dat was toen de Tuschinski ja, En hier hadden het over die film van 80 dagen de wereld rond. Ja, ja Jan rond Rot was die, uh, die. Die degene die die, die zag. Ja. ja, maar die heeft nooit in Tuschinski gespeeld. Die speelde, die zat in Nuggeret ernaast. Uh, en waarom heeft hij he dan nooit in uh, Tuschinski gespeeld? Omdat ze in, uh, in Nuggeret hebben ze een speciaal scherm ervoor gebouwd. Dus daar hebben ze voor die speel, film? Ja, voor die film. Maar dat is een speciaal scherm, hadden ze ervoor uh, neergezet. En uh, dan uh, voor die 70 millimeter tot of zoiets. Dat was toen die, uh, dat hele brede. En dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat kon niet toen de Dushinsky. Dus toen dat dat... Dat is daar een speciaal scherm gebouwd. Maar daarvoor moest die andere bioscopen dus ook helemaal verbouwd worden. Nee, nee, nee. nee. Ja, Nukeret, ja. ja. die ja. Ervoor verbouwd. Ja. Maar ja, zo film draaide ook één of twee jaar vroeger. Hè. Ja, ja, dan loonde het wel de moeite. Ik bedoel, dat is wat anders. Spartacus ook in Dumitie. Die, dat heeft geloof ik ook twee jaar gedraaid, zo'n film. Ja. Zeg, ben je nou ook zo iemand die helemaal verknocht is aan Tuschinski? Want ik hoor ook heel veel andere bioscopen in je verhaal voorbij komen in Amsterdam. Ga je nou eerst naar de film omdat je graag naar Tuschinski wil? Of ga je eerst naar een goede film en zie je daarna wel uh, in welke bioscoop die film draait? Nou, ik, ik, ik, ik, ik ga niet zoveel weer naar de bioscoop. Maar het is natuurlijk wel, uh, je, als je zou gaan, dan kijk je natuurlijk wel wat is er in Tuschinski is. Ja. Ja, Tushenski is toch je favoriete bioscoop wat dat betreft? Ja, het is wel een favoriete bioscoop. Ja, het is toch wel speciaal. Ja, ja, ja. En je hebt daar dus ook voorstellingen zitten voor steren. Ik zie dat helemaal voor me, twee van die etterige joontjes erop op het balkon. <lacht> Richard, dank ja, je wel voor je reactie. Oké. En een dag nog. Dag. Ja, leuk. Um, Louise van Tuil heb ik ook aan de telefoon. Goeiedag, Louise. Ja. Ja, goedemorgen. Dat mag ook. Het voelt ja. voor mij nog een beetje een goede nacht, hoor. Maar ja, misschien voor jou is goedemorgen ben. al. Ja, voor de sfeer is dat prettiger in ieder geval. Ja, het is warmer, hè? Ja, precies. Ja. Zeg, Louise, uh, wat is de eerste film die jij ooit uh, gezien hebt? Nou, het is begonnen toen ik, uh, ik denk, een jaar of acht was. Ja. En uh, mijn ouders hadden bijzonder weinig geld, maar ik kreeg op zondag kreeg ik dan toch wel eens, ja, ik weet niet of het vijf cent of tien cent was. Ja. En ik woonde aan het Oosterpark. En dan ging ik met een vriendinnetje. gingen we naar Criterion in de Routerstraat. En daar had je dus beneden de grote zaal voor de volwassenen. en op de eerste verdieping, dat was voor de kinderen. En daar werden uh, werd, uh, films gedraaid. en onder andere dan Sjors Jimmy. En daar heb ik ongelooflijk van genoten. En was George, een serie, George en Chimmy, dat kan ik niet uitspreken. George en Chimmy, was dat een tekenfilm of een, was dat een speelfilm? Uh, nee, dat was een tekenfilm mm -hmm. eigenlijk, ja. En dat ging over een zwart jongetje, dat was van Chimmy. En George was dan het witte jongetje. Aan discriminatie deden we toen helemaal niet. Want nou ja, het was gewoon een zwart jongetje. Ja. Dat dacht je ja. ook niet over na als kind waarschijnlijk. Ja, helemaal niet, nee. nee, want veel later dan ga je daar wel over nadenken of je leest toch over. En ja, het waren natuurlijk hele, toch wel stereotype dingetjes. maar ja. ja, ik vond het alleen maar heel humoristisch. Ja, je hebt genoten van George en Jimmy daar ja. in die bioscoop in Amsterdam. En wat was de eerste volwassen film die je zag? Uh, ja, ik hoorde de naam Bambi steeds langslopen. Uh, maar ik denk dat ik Pinocchio gezien heb. En daar was ik vreselijk bang. En waarom dan? Ja, op de ene of andere manier uh, was die, die, die neus. Ja. Waar, waarmee hij dus uh, leugens, uh, als hij een leugentje vertelde, dan ging die neus groeien. Ja, dan groeide die dat is waar. Ja, ja en ik, ja, ik weet het niet. M mijn kleindochter die heeft later ook een hele angst gehad voor een volwassen Pinocchio. <laughs> en dat kon ik me heel goed herinneren, dat dat kennelijk iets in kinderen oproept wat... Uh, Be ...behalve leuk ook heel eng kan zijn. Ja, je leefde wel echt mee met die film, zeg. Ja, ja, ja, ja. Ik ben wel altijd een filmliefhebber geweest... ...en ik vond het verhaal van die mevrouw Fischer... ...of Fischer. Mevrouw Fischer, ja. Geweldig, want mijn moeder... ...die uh, is een beetje van dezelfde tijd. Nou ja, ze is een paar jaar geleden overleden. Ja. Maar die was ook dol op Tuschinski en Laguette... ...waar ze dan uitging voor de oorlog... En die mevrouw ja bij allerlei herinneringen aan de verhalen van mijn moeder. Wat leuk. Uh, ja, dat was echt... Uh... En trouwens, die andere mensen die, die belden ook, hoor. Het zijn prachtige verhalen. Ja, het is een theater dat heel veel losmaakt. Dat, dat merken wij eigenlijk nu vannacht ook uh, ja. heel goed. We ja. dachten, nou, we gaan praten over eerste films. Die heeft iedereen uh, ja. meegemaakt. Die ja. momenten dat je voor het eerst in die bioscoop zit. En de verhalen gaan eigenlijk over Tuschinski. Dat is kennelijk een, een, een bioscoop die beroert. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vond dat verhaal van Flynn ook zo leuk. Die zegt, uh, of was dat? Ja, dat was Flynn, ja. Die zegt, eigenlijk uh, heb je bij Tuschinski altijd het gevoel dat je een avondje... Aan moet doen. Ja, dat is ook zo. Het is een prachtige omgeving. Ze hebben, sinds een paar jaar hebben ze op zaterdagavond, twee keer in de maand geloof ik, hebben ze een, een film, of het is eigenlijk geen film. Ze rechtstreeks opname ja. vanuit New York naar grote steden in de wereld. En ja. over een opera. En dat zijn wel, ja, bijzonder. Oh, dus kun je meekijken met een opera in bijvoorbeeld oh, New York? Geweldig. Het wordt live uitgezonden. Ja. En het begint dan meestal zo kwart over zes, half zeven met een inleiding door een hele leuke man. Die alles weet over opera en muziek. Yeah. En om zeven uur begint dan echt de voorstelling. En dan zie je ook interviews met, uh, met de zangers, met de opera-zangeres, de divas en de mannen geweldig En dan, kom je, dan is Tuschinski daar het ideale theater voor. Ja, nog, nog een reden om Tuschinski eens met een bezoekje te vereren. Ja, zeker. Louise van Taal, dank voor het bellen. En dank ja. voor je herinneringen. En niet ik bang ook. zijn voor Pinocchio, hè? Niet ja, van gaan ja, dromen ja, vannacht, hè? Ik ga lekker rustig slapen. Ja, ga lekker rustig slapen. Ja, <laughs> ja precies. Ja, Dag, goeiedag. Ja. ja, ik heb straks nog een paar mensen aan de telefoon. Maar, maar eerst nog een, een stukje onvergetelijke filmmuziek. We gaan naar de jaren zeventig. En als u deze klank hoort dan ziet u ook de beelden. Inderdaad, de muziek uit Soldaat van Oranje. U hoort het orkest van Rogier van Otterlo. Een tweet van Lord Zeepsop. Uh, Lord schrijft, mijn eerste film zag ik op mijn derde, dat was in 1966... in een boerenschuur, ratelend geprojecteerd op een laak. En het was Fantasia van Disney. En we krijgen ook een tweet van Gerdien Verschoor. En zij attendeert ons op een boek over het leven en werk van Abraham Tuschinski. Het grootste van het grootste, zo heet dat. Geschreven door N. Manneke en Avonderschoor. En dat verscheen in 1997. Mevrouw Nieuwenhuizen, goeienacht. Ja. Goeienacht, goeienacht. Uh, ik ben ook nog een vooroorlogse uitgave. Die eenmaal mevrouw is ouder dan ik. Ik ben van 1931. Nou, dat vind ik ook respectabel, mevrouw Nieuwenhuizen. Nou, dat kun je wel 80 jaar vreselijk. Nou, maar dat goed. hoort u mij niet zeggen. Nee, dat zeg ik zelf. Oké. Okay. En uh, wij woonden in het Gooi heel uh, saai en degelijk. En ik mocht een keer logeren bij mijn tante in Den Haag. Nou, ja. dat was iets. Dat was eigenlijk een belevenis. En daar ben ik voor het eerst naar Metropool. Metropool in Den Haag, dat was toch wel zo'n beetje... Nou ja, equivalent van Dushinsky toch ja. wel. Uh, en zeker voor de oorlog ook. En daar zag ik een film en de naam kende ik, denk ik al wel. Ik was zeven of acht. Uh, Shirley Temple. Oh, dat kleine meisje met die krulletjes. Oh, met die vreselijke permanent. Maar het was schattig. Die kon ja. zingen en die kon dansen en die kon acteren. Die kon oh, eigenlijk ik, al veel voor een klein oh, meisje. Ik, ik, ik moet mijn ogen uit mijn hoofd gekeken hebben. Hoe dat kind alles kon. <laughs> Was u stiekem ook een beetje jaloers op dat kleine kreentje dat alles kon? Oh, oh, nou maar het werd heel gek. Want ik, ik herinner me van het verhaal alleen maar... dat ze ja, geadopteerd werd of zoiets door een ander echtpaar. En toen moest ze... Uh, uh, uh, tegen de ouders, die ze toevallig ook nog weer eens tegenkwam, in mijn idee. moest ze staan liggen dat het gedrukt stond. En die hele film had ze al van alles. nou ja, gek gedaan, zeg maar. Maar dat ze tegenover de ouders toen. Uh, weet ik het wat, en ze werd toch niet gechanteerd. Ik wist er trouwens niet wat chanteren was. Maar ze was opeens bij een ander echtpaar. En dat ze er ouder stond voor te liegen. Zo ging dat niet in het gooi. Nee, nee, zegt geen uit. Dus mijn ziel werd daar al meteen verpest. De ander is geschrokken van Pinocchio. Ja, u nou, van de liegende Shirley Temple. En Nou, Pinocchio was, was heilig bij zo'n. Zo'n klein Wel, <laughs> Maar u weet het nog heel goed, hè? Oh, ongelooflijk. Maar als mijn ouders geweten hadden... dat ik met die uh, mondaine tante... Naar Shirley Temple ging, hadden ze dat misschien niet goed gevonden. Dan was de logeerpartij niet doorgegaan. Of nee, het, nee, nee, maar dit was geweldig dat je dat dan toch ook weet. Dat, ik ik snap er helemaal niks van. Maar ik heb echt begrepen dat ze opeens de ouders... Nou ja, dat waren zeker een stel onmensen. Dus ik weet het niet... Ja stond ze voor te liggen. Wat een idee, hè? Nou, wat een idee. Dat, ja. dat hoorde niet zo in die dagen, hè? Nee. Nu nog steeds niet overigens, maar toen zeker niet. Nee. Mevrouw Nieuwenhuizen ging ja. naar de bioscoop en Pracht. zag daar Shirley Temple. Prachtig, maar het was wel enig. Toch wel leuk geweest? Ja, nou, ja? maar die Shirley Temple, ja, die, dat vond ik wel wat. En dat ze zo'n streek uithaalde, nou, dat hoorde er natuurlijk ook bij. En toch ook een leuke tante achteraf, hè? Oh, een dolle tante. tante ja, een dolle tante. Een dolle tante zelfs, ja, precies. Ja, een moderne tante. Leuk, mevrouw ja. Van dank u wel voor uw verhaal. Ja, bedankt. Goeiedag. Dag. Bedankt. Ja, ik heb nog één bel en dat is Hans. Hans, we moeten het een beetje kort houden, want het is bijna twee uur. Maar wie is uh, degene die jij eerst zag acteren in de film? Ik ga het zo kort mogelijk maken. Er, er waren ook optredens van wereldsterren in Tussensky. Dat was allemaal s'nachts om twaalf uur. En onder andere hebben we daar gezien, Judy Garland. Maar ook, en die hoort daar wel degelijk heel goed thuis... maar alleen de Dietrich... Ja, spe speelde die ook in Tuschinski? Trat die daarop? Ja, dat waren nachtvoorstellingen. Nou, als iemand dat thuis hoort is, is het Melinda wel. Ja zeg, dat eh, is dat inderdaad was, waar. Want was, ze speelden natuurlijk ook in De Blauwe Engel en noem maar op. Dat was natuurlijk ja, ook te maar zien. Ja, ik heb het over later, hoor. Dat was in 1959. Oh, Oké, okay, dat was al later. Eh, en ja. u was daarbij? Sorry? Was u daarbij? Ja, ja, ik was meegenomen door mijn moeder. Mijn vader had er allemaal getregen. Nee? En ik ging graag mee, ik vond het prachtig. En wat herinnert u zich van Marlene Dietrich, Haar benen? Ja, nou, ik zal u vertellen, later, twee jaar daarna... ...dat ze op het Koerhuis in Scheveningen ben ik er ook geweest. Toen vond ik niks aan... Oh, en waarom toen niet de eerste keer wel? Met ik en met de trugintie en alles. Ja, dat hoort zo. Ja, ja Tuschinski uh, was een theater dat het best ook in, in, uh, de, de artiesten bovenhaalde, oh, zo te ja, horen. Ja, ik zal het nooit vergeten. Ja, wat leuk zeg. Nou, Marlène Dittrich ook te gast in, uh, in Tuschinski, ja, dat wist ik helemaal niet. Niet. Alleen, niet alleen films. Nee, niet alleen films, maar ook nee. Wereldsteek. Ik wist ja, Josephine Baker? Even heel snel, snel. Ja, ja. Er was ook een heel orkest, hoor. Het is inzicht vroeger. Alpton En wanneer speelde dat? Want ik weet dat, dat het een orkest stond tijd ook tijd in de jaren twintig, maar in de jaren vijftig nee, ook nog steeds. Nee, dat is hier rond die tijd ook geweest, hoor. Nou, een, een, een theater. Daar aan de prijs waren de prijzen over duurden. Ja, ja, ja, precies. Ja, nou, een theater met een rijke geschiedenis, met, met nou, veel mensen die gelijk. daar hebben opgetreden. En wat een mooie verhalen brengt dat theater in ja. mensen naar boven. Hans, ja. meneer Hans, dank voor het bellen. Goed zo. En een goede dag toch. Dag. Dag. Mooie verhalen over uh, uw uh, bezoek aan Tuschinski vooral. Maar ook over eerste films. En, en de, de indrukken die die eerste films maken. Ja, dat kringerige meisje Shirley Temple. voor een nieuwe huizen is er nog steeds niet over uitgesproken. Leuk hoor. Nog één nog berichtje van Facebook van Rieke. En die zegt: mijn eerste film. De kleine zeemeermen. Dank voor het bellen, voor het twitteren, voor het mailen. Het was een mooie uitzending met mooie verhalen. Vooral dank daarvoor. En voordat ik de luiken van Casa Luna ga sluiten... spreek ik nog even het antwoordapparaat in voor Frank Dumors. Hij is morgen uw gastheer. En hij praat al met de Tilburgse wethouder Jan Hamming. En dat is een wethouder met duidelijke ideeën... over de gemeente van de toekomst. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast Jan Hamming heeft als wethouder van Tilburg... een helder idee hoe de gemeente van de toekomst eruit moet zien. Dat is een gemeente die zal moeten wennen aan de burger die steeds mondiger wordt. En dan zou ik wel eens willen weten hoe benaderbaar Jan Hamming... zelf eigenlijk als wethouder is. Ik wens jullie een goed gesprek samen. Zo dadelijk hier op Radio 1 uh, Wakker Nederland met uh, Bastiaan Nachtegaal en uh, Anne de Jong. Nog steeds wakker, zo heet het programma dat zij gaan presenteren. En morgen is uh, Casa Luna er weer. Ook op Radio 1 bij de NCRV even naar middernacht. Ik uh, hoop dat u er morgen dus ook weer uh, bij bent. En, en nog even één dingetje tussen 2 en 3. Zou Radio 1 via de kabel minder goed beluisterbaar kunnen zijn? Wegens werkzaamheden op het mediapark. Maar via de eter gaat uh, het allemaal gewoon door. Gaat het allemaal gewoon door. En kunt u dus gewoon luisteren en nog steeds wakker met Bastiaan en alle. Nou, dat waren de dienstmededelingen. Ik wens u nog een uh, goede nacht en wat mij betreft heel graag tot volgende week. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV.